Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Pittige onweersbuien in Limburg en Overijssel. Daar heeft het KNMI code oranje afgegeven. Er is kans op veel regen, hagel en windstoten. Wierman Peter Karpers-Munneke legt uit waarom het plots zo tekeer kan gaan. Nou, hoe je het eigenlijk moet zien is dat uh, de atmosfeer is op dit moment zo opgebouwd... dat de lucht die het minste weegt, die zit bij ons aan het aardoppervlak. En de lucht die het zwaarste is, die zit bovenin. En dat is dus een onstabiele situatie, want er is maar één tikje nodig. En ja, die lichte lucht die gaat naar boven en die zware lucht die komt naar beneden zetten. En als er dan eenmaal één bui ontstaat, dan komt er vaak een kaskade van buien op gang... Uh, met heel zwaar onweer. In Limburg zijn al wat straten onder water gelopen. Bij een Israëlische luchtaanval op een huis in de Gazastrook zijn tien leden van één gezin om het leven gekomen. Dat meldt persbureau AFP op basis van een arts die daar is. Het zou gaan om twee ouders en acht van hun kinderen. Een baby van drie maanden oud is het enige gezinslid dat de aanval zou hebben overleefd. We staan aan het begin van een wereldwijde koffiecrisis, dat zeggen experts tegen mijn collega's van Nieuwsuur. Komt door klimaatverandering, want koffie kan slecht tegen extreem weer. Experts verwachten dat er eind deze eeuw tussen de 34 en 75 procent van de koffie wereldwijd is verdwenen. Heb jij al geroldocked? Dat is een nieuwe TikTok Challenge om tijdens het reizen, bijvoorbeeld bij een lange vlucht, helemaal niets te doen, behalve een beetje voor je uit te staren. Deze TikToker legt het uit. Het zou de hek zijn om je mentale focus te trainen, maar daar zit een psycholoog bij RTL Nieuws toch vraagtekens bij. Hij zegt dat het zeker goed is voor je brein om even te pauzeren, maar dat je dan ook net zo goed even kunt gaan wandelen in plaats van 12 uur lang voor je uit te staren. Het weer nog best warm vanavond. In het westen blijft het droog, maar in het oosten kan het onweren. Vannacht op meer plaatsen buien en onweer. Morgen bewolkt en nat, maar toch 21 tot 27 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Eefgrond van de AWP. Vertraging in Noord-Holland nog op de A5, hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En aan de westkant van Amsterdam op de A10 best om precies te zijn... voor knoop het Koen Klein 5 kilometer file met 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWD-verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, op TV. radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM. jazz. Terug bij het tweede uur van ZFM Jazz live vanuit de studio in Zandvoort. We openden dit uur met een portie onvervalste soul jazz van de jazz uh, superband Something Else, met uh, alt Vincent Herring, tenorsaxofonist Wayne Scoffrey, drummer Otis Brown III, Paul Bollenbeck, guitars David Kikoski op piano en Cetaceet op bas en Jeremy Pelt daar heb je hem weer op trompet. Chicken hoorde je. ...van het uh, album Soul Jazz. Feel good music. Nog zo'n uh, gloedvol, soulful nieuw album... ...komt van de hand van trombonist um, Altin Senkalaar. Mm, discover the Present. Ook voor het uh, Positon label. Dus uh, daar heb je weer de usual uh, suspects. Diego Rivera, Artie Irahara, Rudy Royston... Um, Componeerde de, de Altin Senkelaar componeerde alle songs, alle arrangementen... maakte die met deze muzikanten in gedachten. Hier een soulful nummertje. Ain't no woman like the one I've got. Van dat album Discover the Present. Altin Senkelaar. snel verder met uh, Amina Figarova, geboren in Azerbeidzjan, Eigenlijk uh, voorbestemd om uh, klassiek pianiste te worden. Totdat ze op het uh, Rotterdamse conservatorium belandde en in uh, de jazz uh, ontdekte. Toen was er geen weg meer terug. De jazz nam haar leven over. Inmiddels uh, resideert ze al jaren in de Verenigde Staten waar ze flink aan de weg uh, timmert. Haar nieuwste album draagt ze op aan Afrika. Sweet for Africa is het getiteld. Een kleurrijk, veelstemmig, inspirerend en vooral opbeurend album... Waarbij je uh, overigens op vele nummers, maar niet uh, wat het nummer wat je uh, gaat horen... maar vele nummers is een glansrol weggelicht... voor het uh, 24-koppige Machiko World Orphan Choir. Bestaande uit uh, ontheemde kinderen uit Liberië. En op dat album doet uh, haar man uh, Plateau mee uh, op fluit. Maar ook uh, Yasushi Nakamura, Bas en Wayne Escoffrey. Daar heb je meer op sax En... Rudy Roysten, de drummer, die komt hier in dit programma wel het meest uh, voorbij, uh, geloof ik. Amina Figarova, World Wide. Garova's Worldwide belanden we bij een favoriet onderdeel van mijn programma luister maar. Zet er jazz top 2024 cover: een openbaring. 2024 cover-up, an open body. Eerst een broeierige slome-lome cover van Amy Winehouse... You Know I'm No Good... te vinden op het debuutalbum van gitarist Eric Krasno... en drummer Stanton Moore, bijgestaan op orgel door Corey Henry. Te vinden dus op een album, debuutalbum Book of Queens... een hommage aan uh, belangrijke vrouwen in de muziek... zoals Nina Simone... Peggy Lee en Arita Franklin. Um, deze cover van Amy Winehouse is te vinden op plek 865... in onze onvulprezen ZFM Jazz Top 2024 cover-up. Um, dat werd gevolgd door Sweet Child of Mine, oorspronkelijk van Guns N' Roses, te vinden op het uh, nog een debuutalbum van een trio uit Londen dit keer. Een Flamengo-trio, het um, The Gap-trio uh, met Clement Redgert en Gianluca Corona op gitaar en percussionist-drummer Steve Taylor. Um, The Gap-album... En dat nummer, dus die cover van Guns N' Roses' Sweet Child of Mine... is binnengedrongen op plek 1877 in diezelfde ZFM Jazz Top 2024 cover-up... De uitzending van vandaag staat in het teken van uh, albums die in 2024 uh, zijn uitgekomen. Zo ook het uh, volgende. Daar heb ik al eerder een nummertje van gedraaid. Het, het album van Larry Goldings en John Snyder, de uh, trompetist. Een van de meest opmerkelijke albums van dit jaar. Um, ja, echt een ge geweldig album. <coughs> um, het duo neemt ons mee, uh, organist-pianist Larry Goldings en uh, trompetist John Snyder... op een joyride door het levendige landschap van de jazz via avontuurlijke herinterpretaties van klassiekers... en ook zeer sprankelijke originals. Aanstekelijke ritmes, verrassende sounds en de nodige humor, denk ik. Goldings en uh, Snyder nodigen ons uit om achterover te leunen, te ontspannen... en de muziek voor zichzelf te laten spreken. In Walked Birds, oorspronkelijk ook weer van Thelonious Monk. Larry Goldings en John Snyder te vinden op hun album Chinwag. En dat betekent zoveel als vriendschap, heb ik mij laten vertellen. Susanne Alt is een Duitse saxofonist en DJ, gevestigd in Amsterdam. En uh, haar muziek heeft altijd een uh, prettige groove en vaak een hoge dansgehalte, dansbare gehalte. Royalty for Real ga je naar luisteren van het gelijknamige album. Een soort van uh, ode aan Roy Hargrove, de trompetist. Die ze voor het eerst in 1994 ontmoette. wie ze uh, regelmatig jam sessies uh, had in het roemruchte Bel Air Hotel. Na afloop van de uh, Noordsey Jazz dat dan uh, in die jaren nog uh, plaatsvond in Den Haag. Voor haar in Amerika opgenomen album verzekerde, zich van de, verzekerde ze zich van de steun van een aantal kanonnen uit de Amerikaanse jazz scene. Zoals bassist Gerald Cannon en drummer Willie Jones III. Is is gewoon een lekker in het gehoor liggend plaatje. Prima voor uh, de dag van vandaag, die zo mooie zomerse zondag. Susanna Alt, Royalty for Real. yeah pianist Tico Pierhagen gaat op zijn uh, laatste album... dat trouwens in 2023 al is uitgekomen... niet in 2024. Um, Dansando geheten... gaat ook op de danstour samen... met zijn aqua bagel. Uh, onder meer Ifrim Trujillo... op het Noorsax... Frans Cornelis op trombone. En op vocalen hoorde je Jana uh, Tam. Uh, het nummertje... Shadows on the Loose. Het album dus Dansando. Geheten lekker zomerse plaatje. <coughs> We blijven in zomerse sferen met de volgende band. Raw en de um, uh, Rough Cats. De Rough Cats, een, uh, ja, een soort van reggae-band uit uh, Berlijn. En Raw, een oorspronkelijk uit Nigeria stammende... Uh, uh, geboren, uh, in Nigeria opgegroeide zanger raptorus Apollo Helio uh, geheten. De geest van Fela uh, Kuti en Tony Allen waart in het volgende nummer uh, duidelijk rond... Um, From Orile to Berlin. Orile is een plaats in Nigeria... waar dus die zanger is geboren. Raw and the Rough Cats. Het nummertje Inside Out. My brain, yo, baby They spice me up, they ginger my body They bust my brain, yo Out. De voetjes kunnen nog even van de vloer blijven, zo dadelijk. Met behulp van de Cubaanse pianist Roberto Fonseca. Van zijn ober La Gran Diversion. Het grote plezier, de big party. Ik hoop inderdaad dat je deze aflevering van ZFM Jazz uh, leuk hebt gevonden. Uh, volgende week is er natuurlijk weer ZFM Jazz vanaf uh, 10 uur s ochtends. op de zondagochtend. Dit programma wordt herhaald op dinsdagavond bij ZFM vanaf uh, 8 uur. Mijn naam is de Edward Rahorst, Mr. Brightside. En de playlist van vandaag komt weer op mijngroeve.nl uh, te staan. Mijngroeve.nl Robert Fonseca nu uh, in de laatste paar minuten, vijf minuten, zes minuten van <coughs> ZFM Jazz. Baila mula. ZFM Jazz Uit af en stijl met de Nederlandse zangeres Nathan Rosie... en het collectief rondom uh, alt saxofonist Rolf Delphos Licks and Brains. Een zomersalbum hebben ze uh, onlangs uitgebracht. Embrace de Nieuw getiteld. Het nummertje Keep On Moving. Keep On Moving, dat is inderdaad mijn motto. Keep On Moving, jazzing and grooving. Tot de volgende keer. Tabé maak er een hele mooie zondag van. Natan Rosie, Keep Moving.